Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vier leden van de Raad van Commissarissen van Ajax... die in conflict zijn met Johan Cruijff over de nieuwe directie... stappen voorlopig niet op. De vier, onder leiding van voorzitter Tenhaven... zeggen dat ze nog wachten op een toelichting op het verzoek... dat de ledenraad gisteren deed. Toen zegt de ledenraad het vertrouwen op in de voltallige Raad van Commissarissen. De vier sluiten niet uit dat ze alsnog terugtreden... als uit de toelichting van de ledenraad blijkt dat dat in het belang is van Ajax. Wat Johan Cruijff gaat doen is nog onduidelijk. De lijfarts van Michael Jackson gaat vier jaar de cel in... voor zijn rol bij de dood van de popster. De rechter in Californië veroordeelde Dr. Conrad Murray... tot het maximum dat hij kan krijgen. Ook moet Murray een schadevergoeding betalen. Daarvan wordt de hoogte later vastgesteld. Een jury had eerder al bepaald dat de lijfarts nalatig is geweest... bij het gebruik van een narcosemiddel waardoor de zanger in 2009 overleed. In Heerlen is een deel van een winkelcentrum ontruimd... vanwege scheuren in pilaren in een parkeergarage... De constructieproblemen werden een paar maanden geleden al ontdekt. Toen werd een deel van de parkeergarage gestut en werd meetapparatuur geplaatst. Die registreerde vanmiddag een snelle verergering. Daarop werden zo'n 10 van de 50 winkels in winkelcentrum Het Loon ontruimd. De andere winkels en huizen boven de Heerlidse parkeergarage blijven gewoon open. De bezetting van de Britse ambassade in Teheran is voorbij. De studenten die twee terreinen van de ambassade hadden bezet, hebben die weer verlaten. De studenten zijn woedend op Groot-Brittannië vanwege de sancties die vorige week zijn opgelegd. Berichten dat de bezetters diplomaten hebben gegijzeld zijn onjuist, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek. Hij zei dat de gebeurtenissen van vandaag ernstige gevolgen zullen hebben voor Iran. Het weer, vanavond en vannacht regenbuien met kans op windstoten. Morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journal. Ik ben bij de hoop om, uh, om af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik natuurlijk in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor e Ik ik een verslaving van het vrije leven. Lois uh, hartstikke verslaving. Internetverslaving. Ze dus doen hier goed werk bij de hoop. De, dat je moet leren kijken hoe God je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. De tijd vult ik me een. Gokverslaving, Alcoholprobleem. Dit is de Hoop Magazine. Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag hebben we het over rouwverwerking. Op woensdag 14 december organiseert de Hoop een themabijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst denken we na over de zin van het lijden en de diverse fases van rouwverwerking, met concrete handvatten voor de bijbelse oplossing. De bijeenkomst is bedoeld voor pastoraal werkers en voorgangers, maar ook voor mensen die midden in een rouwproces zitten. In deze uitzending laten we Joost aan het woord. Ook hij kreeg met rouw te maken door het overlijden van zijn zoon. Our confidence is in Jesus. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in Your holy word. I put my hope in. Your Oh, Joost, welkom hier in de studio. Dankjewel. Fijn dat je hier uh, kan zijn. Ja. Um, ja, jullie, jij ja, hebt uh, Janine ontmoet. Toen Klopt. zijn jullie getrouwd. Waar hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? We hebben elkaar ontmoet in onze, in onze gemeente, in onze kerk. Waar we allebei ook uh, uh, lid van waren. Of waar we in ieder geval al uh, uh, elkaar ook zagen. En uh, ja, op de deur uh, hadden we opeens de klik met elkaar. Dus uh, ja, toen uh, hebben jullie een relatie gekregen. Toen zijn ja. jullie getrouwd. Ja, klopt. In uh, 2001 uh, zijn wij uh, zijn we getrouwd. In augustus 2001. Dus uh, dat was een mooi moment. We zeiden van: We willen altijd graag op een maandag te trouwen. Goed begin van de week, zeiden we. Dus okay. uh, we zijn <laughs> op een maandag getrouwd. Oké. Okay. Ja. En op een gegeven moment zijn jullie uh, zanger geworden. Toen ja. hebben jullie Geneesha gekregen. Ja, klopt. Was dat allemaal goed gegaan tijdens de zangerschap? en... Uh, ja, uh, Janine was uh, vrij uh, snel zwanger, uh, zullen we zeggen, van na het trouwen. Veel mensen zeggen dan van, oh, is dat niet een beetje snel? Maar ja, goed... Weet je wat leuk is? Als Wij hadden echt allebei het gevoel dat het heel leuk om jong ouder te zijn. Want dan uh, ja, zit je vaak nog met uh, bruisende energie in je. En dan vind je het leuk om uh, ja, gewoon ook dingen te doen. En uh, je merkt ook wel gewoon uh, in de omgeving van wat oudere ouders. Niet dat ik zeg dat uh, niemand energie heeft. Maar wel gewoon van ja, weet je wel. Als je twintig jaar later bent je bent nog jong... En tegenwoordig wordt iedereen natuurlijk wel veel ouder. Dus dat maakt niet zo heel veel meer uit tegenwoordig. Maar wij uh, hadden echt uh, de zin in. En uh, het was ook weer helemaal niet zoiets van... Ah, oh, maar uh, het kan helemaal nog niet en uh, noem maar op. Maar ze uh, was dus hartelijk welkom. En ik vond het echt geweldig om uh, samen zwanger te zijn. Ik vind het ook echt leuk dat je dat uh, omschrijft. Hè? Ja. Want vaak is het uh, de moeder die natuurlijk de, het kindje draagt. Of altijd draagt. Maar uh, ja, vader ben je dan vaak pas bij de echte geboorte. Hè? dan... Uh, in één keer word je vader, terwijl moeder vaak al negen maanden kan wennen. Ja, ja, ja. ja. En uh, toen werd je Lisa geboren. Ja. Uh, kon je kon er je een beetje bij blijven tijdens de, de, de zwangerschap? Ja, ja ik, ben, ik ben niet klaargevallen <laughs> hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ik kan nog wel een beetje tegen wat bloed of zo. Ja. <laughs> nee, dat ging hartstikke goed. Het was een lekker gezonde, en, en, uh, lekker gezonde grote meid. Een echte Hollandse meid, zouden we zeggen. Hè. Zouden we zeggen. Het is echt geweldig. Ja, leuk. En Tjenaysa is niet een veel voorkomende naam. Wat, nee. wat betekent haar naam? Uh, haar naam betekent door God gegeven. En hebben oh, okay. jullie dat ook echt zo ervaren? ja absoluut ja, dat is echt, uh, ja, je, je ziet natuurlijk wel je hoort wel dingen van nou uh, in je omgeving van zwangerschappen gaan soms niet goed of uh, weet je wel of uh, ja een moeilijke bevalling en uh, ja geniet, genieten we nog wel van volle teugen ervan nou dat is dan wijn dat ebt dan een beetje weg maar uh, ja we vonden het echt uh, mooi om uh, je neigsten te mogen ontvangen en uh, ja dat uh, dat komt natuurlijk ook weer terug in de naam ja dus ze ja. was van harte welkom in ja. Gezin, ja, ja zeker hè? ja ja, en op een gegeven moment werden jullie zonder van een tweede kindje. Ja, dat heeft wel even geduurd, want uh, ja, het was een pittige meid ook in Lijsa. Dus we hebben ook echt al gezegd, ik zei vooral van, nou voor mij hoeft het voorlopig nog niet. Want uh, ja, je moet dat natuurlijk ook samen als ouder wel achterstaan. Ja, en, uh, de eerste, ik sprak recent nog een collega die zei tegen me van, nou, uh, de tweede is opeens wel een stuk drukker hoor. En uh, ja, slaapt de een, dan wordt de ander wakker. Of is de een beter, dan wordt de ander ziek. Dus dat had, dat had ik ook gewoon een beetje in mijn omgeving natuurlijk. De mensen die zeiden van uh, ja, het is wel leuk voor een tweede. Maar uh, ja, het is wel pittig en uh, het kost wel meer energie. Dus ik had zelf ook al iets van, joh, ik vind het wel goed. Op den duur uh, komt het wel vanzelf en daar ben ik er zelf ook klaar voor. Hè? En uh, nou goed, uh, toen uh, was uh, ze 3.5 denk ik of vier. Nou, toen uh, werd ik opnieuw vanger ja. ja. Ja, en op een gegeven moment zijn jullie uh, voor de echo zijn jullie toegegaan. Ja, ja, we zijn voor de, de, de normale echo, uh, soms zeggen die twaalf uh, weken echo. Hè, de, de eerste echo, die ben ik toen meegegaan. En uh, nou, toen was er nog niet echt heel veel verontrustends uh, aan de hand eigenlijk. En uh, ja, is er ook gewoon gezegd van nou, het ziet er prima uit. hartje klopt, uh, Ja, maten klopt ook nog wel. ja, loopt een beetje achter in het hoofd, maar dat kon nog wel een beetje goed. En uh, toen uh, mocht twinti, uh, toen acht weken later... Uh, kwam de 20 weken echo. Janine die had al wel een beetje het gevoel, en dat is misschien ook wel het moedergevoel wat vakmoeders hebben, of krijgen eigenlijk. Van ah, ik weet niet hoor, het zit me niet helemaal lekker. Het zit me niet helemaal uh, jovol. Nou, en toen uh, is het uh, uh, voor de 20 weken echo gegaan in het uh, ziekenhuis. En. Uh, de schoonmoeder, mijn schoonmoeder, de moeder ging mee. En uh, volgens mij ging de zusje ook mee. Nou, gezellig, weet je wel. Een soort pret-echo-idee. Nou, ja, en uh, toen zei die uh, echoscopiste uh, echo van uh, het is niet goed. Dat is eigenlijk het enige wat ze zei. Het is niet goed. Nou, ik moet gelijk bellen naar de, naar de, naar de arts, naar de deskundige, naar de gynaecoloog. Nou, ja, en toen uh, kwam ze ook thuis. En dat was echt een beetje ergens in december uh, 2005 was dat. In, uh, ...in een normale gesproken feestmaand. Ja. Ja, maar dat bleek geen feestmaand voor jullie te horen? Nou, nee, inderdaad. Het, uh, het, het begon met uh, heel veel uh, onwetendheid... ...omdat ze, geloof ik, uh, als ik me het goed herinner, op een donderdag had een echo gehad. En we konden pas dinsdag uh, terecht in het ziekenhuis bij de, bij de gynaecoloog, bij de deskundige... En uh, ja, dan zit je echt een heel weekend van, ja, ze zegt van wat, wat, ik zeg, wat is er dan aan de hand? Want ik was er natuurlijk niet bij, ja, ze zegt alleen maar het is niet goed, het is niet goed. Uh, en dan zitten we, verkeerde dingen met het hoofdje, het gezichtje en uh, noem maar op. En uh, het, was, het zat niet lekker, dus ja, we moesten echt een heel weekend in, in een soort echt superspanning zitten van, uh, ja, wat dan? Wat zit er dan niet goed en waar is het niet goed? En, uh, en hoe nu verder? Een weekend dat waarschijnlijk heel erg lang duurde. Ja, ja, zoals een weekend normaal gesproken voorbij vliegt... Uh, hebben deze twee dagen of eigenlijk drie dagen totdat het dinsdag werd... hebben naar mijn idee wel drie weken geduurd. En wat deed het met jou? Ja, heel veel onzekerheid. Echt heel veel uh, dat je denkt van... ja, maar, maar waar moeten we aan gaan denken? Wat gebeurt er dan? Uh, ja, wat is dan de... Wat is er dan niet goed? En en ja, dan, gaan we, dan spookt er echt eigenlijk alles, van alles door je hoofd. Van, van, verliezen we het kind? Of uh, is, er een, is er een arm, een been, uh, een hazellip Ja, ik noem maar wat uh, op. Uh, dat spookt echt door je hoofd. En je bent ermee bezig, je bent aan het bellen, je bent mensen aan het inlichten. Uh, ja, ook vanwege je kisten zijn, mensen ook om mensen aan het bidden... Uh, om bidders te vragen om je heen. Uh, mensen die bij je en erbij staan om je te helpen om... Uh, ja, ook dat lange weekend, te, uh, ja, ook gewoon ook uh, sterk te blijven en... Uh, ja ook met elkaar daarover te blijven praten oh, dat, uh... en toen was het dinsdag ja nou toen uh, ben ik natuurlijk met hem meegegaan naar het ziekenhuis en uh, nou we werden de behandelkamer ingehaald met al, met al twee specialisten en een uh, we hadden een, as een assistent zou ik maar zeggen dus er stonden al drie artsen om ons bed heen nou en daar werd het erg apparaat aangezet en daar werd uh, de buik werd bekeken en oh nou dat zit niet goed zit niet goed toen kwam nog iemand bij nog iemand bij nog iemand bij nou, en de kamertjes in het ziekenhuis zijn niet zo groot en binnen no time, ik zat er nog op een krukje, ik weet het nog goed, met de hand vast van Janine. Janine lag daar met de buik op, op de tafel en uh, ja, er werd over en weer vaktermen gegooid. Ja, ja, we leggen het zo wel uit, we leggen het zo wel uit. Nou, en toen, uh, ja, na een minuut of tien uh, mochten we mee naar de spreekkamer van de gynaecoloog. En die zegt, uh, ja, ja, ik moet even op uh, internet kijken hoor. Ik moet even op googlen. <laughs> nou ja, dan moet je nagaan hoe dat al, uh, ook al in de medische wereld gewoon wordt gebruikt. Ik zeg ja, want ik moet wel, wel graag uh, opschrijven wat er aan de hand is. Uh, en toen kregen we dus wel het nieuws te horen. Dat uh, ons zoontje holoproxencevalie uh, heeft. Ja, ik kan het nu zo opdreunen. Maar ik heb de eerste uh, drie dagen over moeten oefenen. Ja, dat, dat, dat is een moeilijke woord. Wat houdt het precies in? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met een uh, te klein hoofd en te kleine hersenen. En uh, ja, vaak is, dat, uh, is er sprake van dat uh, in de zwangerschap. Uh, je moet zo zien dat uh, de, de schepping is natuurlijk zo prachtig is. dat uh, ons hele lichaam eigenlijk uit, uh, uit tweeën bestaat. En eigenlijk is de mond daarin het sluitstuk. want dat bestaat niet uit twee delen. Soms moet ik maar goed ook. Helemaal voor de radio. <lacht> maar in ieder geval, ja, dus daar de splitsing in de allereerste weken. Die is niet goed gegaan van de eicel om te zeggen. van de foetus. En. Uh, uh, ja, daarin uh, is dus uh, een, uh, een afwijking gekomen. En uiteindelijk bij 20 weken, echo kunnen ze pas zien dat een kindje ook holoprocescevalie heeft. Dus die hersenafwijking. En eigenlijk moet je dat zien, uh, is dat hij geen hersens had. Maar hij had een soort uh, tulband, noem ik het altijd maar, om het uh, misschien te verbeelden voor de luisteraars thuis. Uh, een, een tulband met, uh, met niks erin. Dus uh, ja, je weet dat er heel veel stroomtjes door je hersenen gaan om na te kunnen denken, maar... Er was niks. Dus eigenlijk uh, was, zou hij niet levensvatbaar zijn als ja, hij geboren ja, zou Ja, en er werd ook ons gelijk al uh, door een andere gynaecoloog, die ook in diezelfde uh ruimte was, gezegd: van, nou, adopteer joh al en, uh, en niet, uh, niet meer wachten. Ja, goed, we maken voor jullie een uitzondering als het ouder zou worden, maar om, uh, 26 weken kunnen ook nog wel uh, een uh, adopteren. Adapt ja, dat is natuurlijk heel heftig om dat te horen over je kind. Hoe, hoe eigenlijk dat ook niet geldt voor hun als een levend wezen of als een levend mens. Ja, dus ze zeiden eigenlijk van uh, het advies dat wij jullie geven is gewoon een abortie. Uh, haalt het maar weg. Want dan ja. ben je er vanaf. Ja, maar we hadden echt, uh, dat zei een van de gynaecologen niet, die uiteindelijk met ons in de spreekkamer zat... Die heeft ook echt gezegd van nou, als jullie willen doorgaan, uh, nou, dan, ga, dan sta ik achter jullie, want het is jullie keuze. En uh, ik zal daar uh, niet uh, verder mijn mening op opdringen en uh, jullie uh, daarin helpen ook met alles wat erbij komt kijken. En uh, daar begon het al mee dat we een speciale drie echo normaal maken. Iedereen had voor de pret, maar wij... Uh, dat was het, 29 of 28 december, net na de kerstdagen, mochten we een 3D-echo maken... om ons ook, uh, gewoon ook als we zeggen, in, uh, ja, een beetje op te brengen van wat er, hoe het gezichtje bijvoorbeeld van onze zoon eruit zag. Want op zich was zijn lichaam helemaal in orde. Alleen uh, ja, zijn, hoofd was, zijn hoofdje was afwijkend met een hazenlip en uh, praktisch geen neus. En uh, ja, dat die splitsing niet helemaal goed was. Verslaving heeft een verwoestende uitwerking op de verslaafde zelf en zijn omgeving.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 My desire to honor Jullie hebben als gezin er ook voor gekozen van we willen dit leven, dit leven gewoon laten leven en op aarde brengen zoals het ons ook gegeven wordt. Ja. En ja. Met, met dus ook de gevolgen van dienen. Ja, ja dat, daar, daar sta je dan misschien ook deels nog niet bij stil. Maar we hebben wel gegroeid van leven is van God en wordt ook aan God teruggegeven. En dat klinkt nu zo heel makkelijk gezegd. Hè? Dat moet je... Ja, dat, dat sta je soms niet meer stil. Maar ja, we hebben wel gezegd van ja, dat willen we wel gewoon doen. Want uh, je weet ook dat uit de tijdschriften, uit de wetenschap, uit de programma's, dat als je gaat uh, het kindje laat weghalen, dat vaak ook daar heel veel verdriet van komt. Niet gelijk, maar vijf jaar later. Hè, dat je denkt van ja, had ik het nou maar even vast mogen houden? Of had ik nou maar ja, verder mee mogen gaan? Dus ja, toen hebben we inderdaad een speciale echo mogen hebben in, in, uh, en nog advies ook over een speciale specialist in, uh, in het Erasmus uh, Universitaire Ziekenhuis. Die uh, ja, echt een van de enigste is in Nederland die daar ook verstand van had. Dus we zijn er helemaal afgereisd heen en uh, ja, we hebben daar uh, uh, mogen kijken hoe het gezichtje eruit zag. En uh, ja, met die vrouw nog gepraat over, met die arts, over van uh, ja, hoe verder... Ja, want was het dan een heftig gezicht, wat je dan zag ook op die foto's? Of ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen, wat, je dan, wat die natuurlijk die, die afwijking is? Nou, nee, want uiteindelijk met zijn geboorte uh, liep ook wel eens door de stad en ook wel eens uh, vanuit het ziekenhuis vandaan. Ja, dan zag je eigenlijk wat de mensen zagen, is dat hij eigenlijk een hazellip had, een hele grote hazellip. Dus ja, hazellippen zijn prima te behandelen in Nederland, daar zijn, we, daar zijn de deskundigen genoeg voor om, uh, om daarmee te helpen. Ja. Dus dat, dat zag de buitenwereld. Maar wij wisten ook vanwege zijn hersenafwijking. Dus ja, dat, uh, ja daar zitten weinig hersenen in om, uh, om ook nog te kunnen groeien en te kunnen nadenken. En over ja, intuïtie te kunnen hebben. En hè, is die doof, is die blind? Dat zijn allemaal testen die uh, ook uh, niet echt kunnen af worden genomen bij een klein babytje. Ook na de geboorte niet. Ja, en jullie hebben toen die dus die uitgebreide scanner bij jullie gehad, die drie ja. d En vervolgens is, is natuurlijk gewoon, zijn jullie verder gaan dragen totdat, totdat hij geboren kon worden? Is de verlo verder verloop van de zwangerschap gewoon goed gegaan? Ja, dat is heel goed gegaan. Met 38 weken is er wel een, een echte datum gepland. Want uh, ja, we vonden het heel spannend om maar te blijven wachten. Dus, uh, en dan kon ook overdag... en dan kon de gynaecoloog die ons heel goed begeleid heeft ook aanwezig zijn. En uh, ja, een vriendin van ons die is ook uh, verloskundige... Dus die hadden wij ook echt specifiek gevraagd om ons te helpen. Hè. Dat is ook gewoon echt heel, uh, heel goed geweest om haar ook uh, naast ons te hebben. Hè. Als uh, ja, toch wel een mede-christen om, uh, om dat te kunnen ervaren als een steun in de rug. Uh, dat is wel heel fijn geweest. Ja, want hoe reageerde je die omgeving erop? Het bekend werd. Ja, de omgeving die, die, die zag wel in dat we door wilden gaan. Want eh, ja, we staan bekend als de doorzetters en eh, mensen die ons niet zomaar van de wijs laten brengen. En eh, ja, gewoon keuze: een ja is een ja. Dus dan gaan we ook voor. En dat is juist ook denk ik ook goed geweest om de omgeving om zich klaar te maken voor eh, wat er komen zou gaan. En ja, de arts heeft ook al tegen ons gezegd tegen de prolopen: van ja, ik weet niet hoe het gaat met de bevalling. Maar misschien overlijdt hij wel gelijk of wat dan ook. Maar ja, goed, dan hebben we gezegd van dat we in ieder geval vast kunnen houden. En ja, je weet ook niet hoe het is om een kind in je armen te hebben wat dan sterft op dat moment. Hè? Dan, ja, je hebt een gezonde uh, kleine dochter oplopen, maar je, dat weet je helemaal niet. Want je hebt er helemaal geen besef van. Je kan er niet over meepraten. Dus uh, ja, laat de bevalling maar komen. En ik weet nog goed dat de bevalling er was. En uh, ja, het ging allemaal hartstikke goed, heel snel. En uh, nou, toen begon hij te ademen. En toen, uh, toen zei Janine als eerste toen ze hem vast had... Hij doet het. Ja, hij leeft. Nou Ja, en, uh, ja toen uh, was iedereen stom verbaasd. Dus ja. dat was wel een wonder op zich dat hij ja. naar adem ja, had. Ja, dat uh, was al een. Dat was een heel wonder op zich. Dat hij ademde en dat hij leefde en uh, ja, dat had niemand verwacht. En uh, ja, je, je weet ook ergens wel van dat het je gerust stelt. Dat je weet van nou, we hadden ook echt gebeden van, eh, voor onszelf en in de mensen in onze omgeving. Eh, van nou ja, laat het dan zijn dat we er even van mogen genieten. Hoe, hè, hoe lang of hoe kort het dan ook zal zijn en hoe zwaar het ook zal zijn. Maar dat eh, je toch ook die weg hebt gegaan om er even van te mogen genieten van, uh, van de schepping van, van je zoon. Ja. ja, want toen hield je je zoon in je armen. Ja, ja. En hoe hebben jullie hem genoemd? Giuseppe. Oké, okay. ja. ook een hele bijzondere naam? Ja, dat is het uh, Italiaans voor Jozef Oké, okay. ja. Ja. bijzonder Ja. En, uh, en hoe is dat toen verder gegaan? De, want ik neem aan dat het best zoveel gevolgen had dat Ja, heleke... dat heel veel gevolgen De eerste, de eerste dagen heeft hij in het, in het ziekenhuis gelegen De eerste acht dagen en uh, in Confeuze en op zo'n speciale afdeling. Uh, en uh, ja, we moesten we ook gewoon uh, s'avonds en overdag daarheen en uh, heen en weer pendelen. Nou, gelukkig was het ziekenhuis niet zo ver van ons vandaan. Dus uh, gingen we gewoon op visite daar. En uh, ja, mocht je natuurlijk ook een vasthouden, noem maar op. Ja, en toen mocht hij, uh, ging het heel goed eigenlijk. En toen mocht hij uh, mee naar huis. Een verrassing. Ja, heel verrassing. Ja, ja dus uh, we hadden gewoon alles thuis, hadden we al klaarstaan. Een bedje en een, uh, en een kamertje. Ja, dan komt hij thuis, dus dan uh, ga je daarmee eigenlijk aan de slag. De eerste uh, zes weken zijn eigenlijk best goed gegaan, uh, ook voor zijn, uh, voor zijn doen eigenlijk, voor zijn gezondheid. En, uh, na, en na zes weken ging het uh, eigenlijk bergafwaarts, want toen uh, ja, bleek uiteindelijk wel dat hij heel veel last had van epileptische aanvallen. Ja, en dat gevolg van de, de hersenafwijking die er, die er was of die er zat... Ja, en, en ook in die eerste zes weken dat hij weer goed ging, reageerde hij dan ook op jullie? Ja, absoluut. Ja, en uh, het is heel, heel, heel leuk, want in het ziekenhuis werd hij ook wel een, een soort knuffelbeer genoemd. <laughs> en uh, ja, als, uh, zeker de, de periode, de laatste vier weken van zijn leven, zou ik maar zeggen. Die, ja, als we naar het ziekenhuis gingen, nou werd er bijna ruzie gemaakt over van... Oh, ik vind het wel leuk om, uh, om hem te verzorgen. Hij had een soort schatertje in zijn, in zijn, in zijn stem zitten, wat heel grappig was. Dus uh, ja, dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Ja, ja, dus eigenlijk bracht hij op dat moment ook heel veel vreugde gewoon in, in wie hij was. In, de, ja. in het liefde die jij ook graag uh, ontving en zo. Ja. ja, want hij hield er gewoon van om eigenlijk... Uh, je kon hem heel goed troosten door hem gewoon bij je op schoot te leggen en dicht tegen je aan te houden. En uh, ja, gewoon maar zitten. Ik bedoel, je hoeft er echt niets bijzonders te doen. Dat vond hij heerlijk. En uh, ja, en dat heeft misschien ook wel... Uh, ja, dat geeft je energie, dat geeft je gewoon ook rust... ...in jezelf, want je weet ook wel van hoe lang duurt het nog? Dat is de vraag. Ja. Ja. En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd dat hij bij jullie mag zijn? Nou, hij is uh, tien weken oud geworden. Ja, of tien weken jong. Ja. Ja. Ja. En hoe, hoe is dat dan gegaan? Want je zei net van hij kreeg last van epilepsie. Ook door, ja. uh, door de hersenproblematiek uh, die hij had. Ja, hij kreeg uh, last van epilepsie. Hij kreeg op de deur een, een, een uh, longontsteking... Dus uh, ja, en hij had hele zware epileptische aanvallen... waar hij ook echt uh, heel veel medicatie voor, geef, uh, voor kreeg. Ja, en ik weet nog heel goed de avond ervoor... Uh, voordat hij eigenlijk overleed, die avond ervoor... Uh, ja, belden we de dokter. Nou, het, het is uniek dat een kinderarts bij je thuis komt. Dat is eigenlijk... Uh, ik heb het nog nooit gehoord. Maar de kinderarts zegt van... Uh, nou, ik kom bij jullie langs... want jullie hoeven niet meer met dat veentje te gaan zeulen... om hierheen te komen... Ik kom naar jullie toe. Dus uh, die arts naar ons toe gekomen. Die heeft daar een heel specifiek middel. Uh, ja, een, zwaar, een van de zwaarste epileptische middelen gegeven. Om hem tot rust te krijgen. Omdat hij continu in de stuip lag. En. Uh, ja, de echte uh, epileptische verschijnsel ook had. En. Uh, ja, die heeft hem toen uh, een spuit gegeven. Een specifieke spuit. En die, uh, toen is hij lekker geslapen. Hebben we heel nog geslapen. Wij ook. Het is heel bijzonder. Maar toen werd hij we ochtend zwakker. Ja, ik ben gewoon naar mijn werk gegaan... en uh, Janine zegt van... hij ah, is wel erg rustig hoor. Hij uh, werd al een beetje geel en een beetje grauwig. Dus ja, dat is, uh, was niet zo mooi. En Janine die was uh, smiddags gewoon uh, in de keuken bezig... Uh, tostjes te bakken voor mijn dochter. Ja, en uh, in één keer denk ik... even kijken bij mijn zoon. Die, die lag in de, het wagentje in de huiskamer. En, uh, nou, die lag wel heel erg stil. Die deed niks meer. Dus, uh, schrikken was, zeker. Schrikken. Ze belt mij op, uh, op mijn werk. Ze zegt van... Uh, nou, hij, hij doet niet meer, hij is, uh, hij, zijn hartje klopt niet meer. Ik heb de huisarts gebeld en nou, de huisarts is heel gauw gekomen. Hij heeft geluisterd en dan bleek er ergens nog wel een hele zwakke ademhaling te zijn. Nou, ik ben als een uh, tierenlier. Uh. Ik was niet eens met de auto zelfs, dus ik heb een collega gevraagd van... Ik moet echt een, een, een rit geven en uh, ja, reed ik om uh, tien voor half twee, uh, alsof het gisteren gebeurde. Dan ik nog wel uh, over de weg uh, naar huis. Ja, dan kwam ik thuis. Ja, hij doet het weer hoor, hij doet het weer. Maar ja, het is de vraag hoe lang dit nog gaat duren. Ja, dat is dan de berichtgeving die je krijgt. Nou ja, dan ga je iedereen een beetje afbellen van ja, het is, uh, het is niet goed. Het is gewoon uh, einde verhaal. En dan is, hij, uh, dan is het wachten. Dan is het ruzie maken over wie je mag vasthouden. De laatste uren, de laatste dagen. Ik weet niet wat je, hoe je dat wil zien. Maar uh, ja, en dan uh, tien over half zes. Vrijdagmiddag. Ja. En uh, toen is hij overleden, ja. En toen, uh, toen, ik kan me voorstellen dat je als vader zijn dan ook echt wel machteloos hebt gevoeld. Ook tijdens je epileptische aanvallen en ook, ook in die laatste, nou ja, keer dat u dan ademhaalt. Adem ja, ja, absoluut. Ja, het, is echt, het ziet er heel gek uit, want dat noemen ze dan gasping. Dus dan zoeken ze, dan, nee, dan lopen eigenlijk de longen vol met water, met vocht dan zoeken mensen, volwassenen, maar ook kinderen, baby's, naar adem. Dus dan uh, is het echt een hele lange adem. En dan denk je echt dat het de laatste adem is. En dan, uh, ja, het is echt eigenlijk bizar. Maar ja, uh, je zoon is overleden wat ga je doen? En nog geen half uur later uh, ben je bezig om een begrafenis te regelen. Want dan ga je bellen en dan uh, moet alles geregeld worden. En uh, ja, je gaat uh, familie, je vrienden inlichten over het overlijden van je kind. En dan uh, gaat er in één keer een balletje rollen. En, was en je ja. op dat moment verdoofd? Of, wat, wat ja, ging er, wat ik, denk, ik denk wel dat ik de eerste twee dagen... gewoon echt verdoofd ben geweest. Of de eerste dag in ieder geval. De eerste nacht was ik, lag ik niet voor half drie op mijn bed. En eigenlijk dacht ik van... ja, waar ben ik mee bezig? En de volgende ochtend... of ik zo weer gewoon... Uh, oh ja, ja, nee, er is niks te verzorgen. En uh, er is niks te doen. En... Uh, ja, in de straat zagen ze natuurlijk zo'n lijkwagen komen. En wordt een, ja, we wilden hem graag thuis gewoon opgebaard hebben. Dus eh, werd cool ja, dan wordt er zo'n soort koelbettje gebracht. Dan kijkt natuurlijk wel heel de buurt ook van wat is gebeurd? gebeurd. Nou, dan horen ze het natuurlijk. Ja, en dan, eh, ja, dan is het ook echt zo van nou, het is over. Dus het, het is goed, maar wel de rust wetende dat het goed was. Maar dat is echt heel bijzonder, denk ik, voor mezelf. Ook wel van. Ja, aan de ene kant denk je van het is heel jong, maar ook wel een beetje ziekte. En natuurlijk een iets ander verhaal als iemand een kind plotseling overlijdt of een volwassen. Maar wel dat je denkt van ah, het is goed, weet je wel, het is oké. Okay. En, en dat heeft me heel erg in de beginfase rust gegeven om ook he, de, de, die dingen te kunnen overbruggen. En uh, dat ik ook echt in het... Uh, op de begrafenis zelf... ja, daar komen toch alle mensen langs... Je, wat voor je betekend hebben... We ook altijd al deden... maar vooral die tien weken dat hij geleefd heeft... en dan komen die mensen langs... en dan, ja, dan zit je gewoon alleen maar in de tranen... en dan, ja, dan verman je jezelf om de dienst in te gaan... de, de, de begrafenisdienst... en nou, er zitten echt rond 450 mensen of zo in de, in de kerk... ja, dus dan houdt ook in dat het een soort steun in de rug... en dat is dan opeens van... hé, hey, maar die mensen... En die geven je ook steun. Hè? Dat denk ik ook wel dat mensen het soms wel eens vergeten als ze zelf een begrafenis hebben of een begrafenis meemaken van een dierbare. Dat ze denken van ja, ik dan zie die alleen maar die kist en verder heb ik niets meer. Maar dat klopt ook, daar heb je niets meer. Maar kijk achterin, daar staat ja, de, de steun in, in je rug, zou je dat moeten zien. Ja, en dat heb je ook echt ervaren dat je daar ook door gedragen bent door die mensen? Ja. En, en als je, je, ja. je hebt natuurlijk verteld van sowieso al dat, dat jullie eigenlijk het hele, hele proces uh, van, van de geboorte en ook daarna ook heel veel mensen om jullie heen hebben gehad die voor jullie gebeden hebben. Ja, ja. Heb je dat ook echt als, als, als steun en God ook daarin ook ervaren als, uh, als zijnde dat hij er voor jullie was? Ja, dat, uh, ik denk ook wel eigenlijk dat, dat, je, dat je dat heel... Uh, onbewust uh, of bewust meemaakt dat je denkt van, hé, hey, maar ik heb echt energie nodig want mijn level is nul met drie uur slaap gemiddeld per nacht. Nou, dat al uh, acht weken lang. Dus uh, dan uh, weet je dan weet iemand die uh, slapeloosheid heeft al dat hij een wrak is. Ja, en dan probeer je toch nog eh, het, het leven erin te houden, het normale ritme voor een kind wat je al uh, nog wel hebt rondlopen. En uh, nou, dan moet je ook doorgaan en doorgaan. En uh, ja, dan, dan merk je dat heel erg. Dat is heel onbewust. Dat hoor je ook wel vaker van mensen: van ja, ik heb echt voor je gebeden. of we hebben als kerk of uh, ja, een celgroep of wat dan ook voor je gebeden. En dan heb je, ja, dat heb ik wel ervaren op dat moment. Hey, dat is wel heel bijzonder. Dat heb ik ook echt wel ervaren rondom mij heen. Ja, ja bijzonder om te horen. Ja. Want dan, toen heb je natuurlijk aan het graf weggebracht, maar daarna is natuurlijk ook het hele proces begonnen van verwerken, van je verliest dan, je ontvangt zo'n zo mooi kindje, en vervolgens ja, wat, wat toch zijn beperking heeft, vervolgens na tien weken overlijdt hij al. Ja. Man, volgens mij is dat echt is dat als vader zijnde lijkt me dat, of nou ja, ik als moeder zijnde lijkt me dat zo heftig als je kind weg, weg moet brengen, of weg mag brengen. Ja. Hoe, ja. hoe ben je daarmee omgegaan zelf? Nou, bij mij begon het eigenlijk al in... De verwerking begint eigenlijk al, al vrij snel. Dat is natuurlijk niet hoe iedereen ermee op, uh, opsta of opstaat of voor openstaat. Ja, iedereen verwerkt dat. Dat heb ik heel goed in mijn gezin gezien. Uh, uh, ja, ik was echt iemand die in de begrafenisdienst... Uh, een heel mooi nummer van Ellie en Rickert in het huis van de vader is een plaatje voor jou. En uh, ja, ik heb gemerkt, van dat geeft me rust. Want ik weet, hij is in de hemel, bij de hemelse vader en hij heeft, een, hij heeft een kamertje gekregen. En het beste kamertje wat er is. He, dan weet je dat, ook, dat je dat ook los kan laten. Mijn vader zijn heel veel woningen en ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug om jullie mee te nemen. Dan mag je ook zijn waar ik ben. Ja, en voor mij was het in het beginperiode ook echt van ja, heel veel werken. En dat houdt niet in dat je niet moet blijven communiceren over het verliezen... over ook vooral de leuke momenten ophalen met lachen en noem maar op. Wat je hebt meegemaakt met hem... En uh, echt van die grappige momenten. En dat houdt je ook echt sterk. En dat houdt elkaar ook sterk. En dat houdt de communicatie in het gezin ook sterk. Hè? Met mijn vrouw, met Janine. En, uh, en daarover praten. En Janine die, uh, ja, die was wel meer bezig. Met, die moest heel veel slapen bijvoorbeeld. Die was echt heel moe. En uh, alles kwam eruit. En uh, ja, die heeft ook later nog wel uh, wat uh, gewoon professionele hulp ook voor gehad. En dan moet je ook vooral, vooral aan de bel trekken. En vooral niet denken van ik moet het zelf doen. En niemand weet wat ik voel. En dat, dat is ook wel, want voor iedereen is een, een overlijden een apart iets. Maar wel gewoon, van er zijn mensen die je juist willen helpen. En of dat nou vrienden zijn, maar als je zegt van daar nou wil ik je niet mee belasten. Met professionals die gewoon alleen willen helpen om je daarin naar je te luisteren. En je daarin weer de goede duw te geven, de rails op hè. En mijn dochter bijvoorbeeld, ja, die heeft natuurlijk ook meegemaakt. Ja, die wilde heel veel naar het grafje. Dat je dan denkt van moet je dan weer? Maar nee, even mezelf wegcijferen. En dan denk: oké, okay, we gaan ook voor jou nog een keer. En morgen, nog een keer. En overmorgen, nog een keer. En twee keer op een dag ook goed. Als je er maar van af... Ook als je het maar kan verwerken. En je merkt het net. Want op de deur ja, wordt het maar één keer... Uh, of om de dag. En toen wordt het twee keer in de week. En toen wordt het één keer in de week. En nou is het één keer in de twee weken. En nou is het één keer in de maand. Of één keer in de twee maanden. dat ze zegt van... Ah, ik heb een tekening gemaakt. En uh, ga hem nou een keer wegbrengen. Ja, dat is goed. Dus dan loop je er even heen. En dan... Uh, ja, dan kom je op een plek. En dan is het een goede herinnering... Die je, die je na vier jaar... Want het is bijna vier jaar geleden. He, ondertussen... Uh, ...ja, je ook een plekje kan geven. En ja, natuurlijk mis je het wel. Want je ziet ook kinderen van uh, nu vijf, vier, vijf jaar... ...ook in je vrienden- en familiekring. Dan denk je, oh, mijn zoontje dat ook zo kunnen zijn? Eh, en uh, ja, dan moet je dat ook een plek geven. Ja, ja en steeds, hij is natuurlijk nog steeds onderdeel van jullie gezin in, in dat opzicht natuurlijk. Ja, nog steeds ja, ja. is er een plekje waar hij natuurlijk geweest is. Ja, absoluut. En we, kijk, als er over gepraat wordt, of over iets over gezegd wordt, hè, dan is vooral, zijn kinderen vooral daar heel open in. Dan moet je vooral ook daarover mee gaan praten. En dat is heel belangrijk voor jezelf ook. Want dat brengt genezing ook voor jezelf. Eh, omdat je weet, van, het geeft een plekje. En in het begin heb ik ook, s'avonds uh, zat ik alleen op de bank, zat ik te huilen omdat er een kind werd vermist of omdat er een babytje werd weggeworpen of overleden was uh, of uh, noem maar op. Ja, dan heb ik daar ook over gehuild. Dat ik denk bij van, nou, oh, dat kind maar hierheen gebracht, dan, dan had het een goed leven gehad. He, maar ja wel dat je gewoon weet van... Uh, je bent de goede kant, je gaat de goede kant op. Ja, omdat het gemis is er nog altijd. Ja, ja dat, en dat heeft ook tijd nodig. En ik bedoel, dat kan, je kan het nooit wegvegen uit je leven. En dat kan ook niemand. Als je iemand hebt uh, gehad die overleden is in je omgeving... of nou broer, zus, ouders, uh, man, vrouw, kind is... Bedoel, die blijf je altijd herinneren. En vooral moet je kijken naar de goede dingen om te herinneren... omdat je zelf ook gewoon verder wil. Ja, en het blijft natuurlijk altijd onderdeel van je leven. ja. Ja. En dat is, uh, dat is juist ook heel waardevol de mooie Dus wat ik in jouw vrouw ook proef is dat je de, de warme momenten die je ook met Giuseppe ook gehad hebt Ook als gezin zijn en dat je die ook koestert en ook bij je draagt en steeds weer ja. En als je nu, als je, stel je voor je zit een luisteraar te luisteren die dus ook te maken heeft gehad met, met het verlies van een uh, dierbare Wat zou je, wat zou je die luisteraar dan adviseren? Ja, ik zou adviseren om gewoon ook uh, de eigen manier die jij hebt van, uh, van verwerken. Die een luisteraar heeft van verwerken. En, uh, je moet vooral ook niet denken van ja, maar iedereen denkt dat het zo moet. Of iedereen denkt dat ik uh, niet mag huilen wanneer ik wil huilen. Hè? Of erover wil, wil praten. En dan denk je hoe moet je nou weer erover praten? Maar zoek dan mensen die er wel naar je willen luisteren. Die er wel, uh, waar je wel een, een schouder op kan leggen. Hè? Of die je wel een... Uh, ...en een schouderklop willen geven... Of ...van ja, hel maar even als het nodig is... ...als je, als je dat oplucht, als je dat helpt... He, ...of als je denkt van ja, maar ik moet nog meer... Uh, ...niet zozeer je overwerken... ...maar wel van ja, dit is mijn manier om te verwerken... Ik, bedoel, ...ik rij zelf motor, ik vind het heerlijk... ...van dan rij ik lekker motor... ...dan denk je soms aan de dingen... He, ...de vreugdes die je wel hebt... ...en dan is het een soort uiting voor jezelf... ...en het weer op een rijtje zetten inderdaad... ...en dat kan ook professioneel zijn... ...maar ik denk dat, dat echt de luister echt wel meegeeft... ...iedereen heeft zijn eigen manier... En, en zie dat ook in je omgeving niet als een last. Want op de deur heb je ook mens, jij ook mensen nodig. Omdat jij ook een dierbare verliest in je omgeving. He is here for the broken. meer weet over rouwverwerking, dan verwijzen wij u graag naar de website van De Hoop, www.dehoop.org. Hier kunt u zich opgeven voor de themabijeenkomst van 14 december. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.